9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In de Syrische stad Homs hebben beschietingen van het leger opnieuw aan tientallen mensen het leven gekost. Dat zeggen activisten in de stad en een Britse mensenrechtengroepering. Volgens een woordvoerder zijn er zeker 50 doden gevallen. Gisteren sprak president Assad in Damaskus met de Russische minister Lavrov. Assad vertelde hem dat hij bereid is het bloedvergieten in Syrië te beëindigen. En ook wil Assad volgens Lavrov om de tafel met oppositiepartijen. Ondanks de steun van Rusland komt Syrië steeds geïsoleerder te staan. Gisteren trokken enkele westerse landen hun ambassadeur terug uit Syrië, waaronder Nederland. De Belastingdienst moet de naam van een tipgever bekendmaken. Dat heeft de Geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem bevestigd. De tipgever gaf in 2009, toenmalig staatssecretaris van Financiën, de jager, informatie over honderden Nederlandse zwartspaarders bij een vestiging van de Rabobank in Luxemburg. Die informatie was mogelijk gestolen, zegt de advocaat van de zwartspaarders. De rechtbank in Arnhem had vorig jaar al besloten dat het ministerie van Financiën de naam van de tipgever bekend moest maken. Het ministerie weigerde dat en beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingskamer in Arnhem heeft nu ook bepaald dat de identiteit van de tipgever openbaar moet worden. De Belastingdienst is daartegen. De Fiscus is bang dat zwartspaarders wraak nemen op de tipgever. Maar volgens de rechter is die vrees ongegrond. De PvdA staat erop dat de identiteitskaart langer geldig moet worden. De ID-kaart is nu vijf jaar geldig en de Tweede Kamer heeft eerder gevraagd er tien jaar van te maken. Maar minister Spies van Binnenlandse Zaken legt die oproep naast zich neer. Volgens Spies is de kans te groot dat de ID-kaart in die tien jaar beschadigd raakt. Het blijkt dat meer dan 30 procent van de ID-kaarten scheuren bevat en dan kan de chip niet worden uitgelezen. PVDA-Kamerlid Heinen benadrukt dat veel mensen, en zeker ouderen... de ID-kaart maar af en toe gebruiken. Die slijt dan helemaal niet. Ook regeringspartij CDA houdt voorlopig vast aan een langere termijn dan vijf jaar. Een uitslaande brand heeft vannacht in Grijpskerk in de provincie Groningen een gebouw met daarin zeven bedrijven in de as gelegd. In het pand zaten onder meer een bouwbedrijf, een vishandel en een garage met oldtimers. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar woonruimten, een kantoorgedeelte en een cafetaria. De bewoners moesten wel worden geëvacueerd. De brandweer weet nog niet hoe de brand in Grijpskerk is ontstaan. Voor de Elfstedentocht is het geen goede nacht geweest. In Friesland heeft het minder hard gevroren dan de afgelopen dagen. In Balk het tegen zeven uur vanochtend twee tot drie graden Celsius. En dat is volgens kenners te weinig. Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of de Elfstedentocht doorgaat. De rajonhoofden van de vereniging de Friese Elfstede komen vanavond om zeven uur bij elkaar. Het weer nog, eerst vrij veel bewolking, later steeds meer zon. Het wordt ongeveer min 2 graden bij een vrij stevige noordoostenwind. Morgen toenemende bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen temperaturen tijdelijk boven nul. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits kwam wat later op gang, maar is toch aardig druk geweest. Nu nog 97 kilometer file. Dat betekent dat een aantal files zal weer aan het oplossen zijn. Wat opvalt is de lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Meer en Diemen staat 11 kilometer. Bij Diemen is de rechterrijstrook dicht vanwege de gladheid. Ook problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De spitstrook is dicht, oh, dat heeft ook te maken met gladheid. Daardoor bij Hoofddorp 2 kilometer en verderop bij de Schipfeltunnel 3 kilometer. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Maar en Veenendaal West 10 kilometer. Tussen Maarsbergen en Veenendaal de linkerrijstrook dicht en dat heeft... Te maken met problemen met de rijstrooksignalering. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ouderijn via Den Bos en Nijmegen. Het is door de drukte op de A4 ook wat drukker dan anders op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam. tussen af het Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen 7 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ja, u heeft het misschien al gehoord vanochtend in het Radio 1-journaal. Het is uh, nog te dun, het ijs op kritieke punten op de Elfstedentochtroute. De temperaturen zijn niet laag genoeg. Bouwbedrijf Grondmeij gaat nu met een radar toch nog de ijsdikte meten. We spreken ze zo. Ga gaan eerst naar Echtscheidingen in Nederland. Want echt scheiden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vindt de ChristenUnie. Wat doet het kabinet daaraan? en wat zijn de kosten van al die scheidingen? Dat wil de ChristenUnie wel eens weten van het kabinet. Esme Wiegman van de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het scheiden een zakelijke afweging? Um, nee, uh, scheiden en huwelijk, huwelijk moet vooral toch om liefde gaan. En misschien dat je op het eerste gezicht even denkt, uh, wat heeft de overheid daarmee te maken? Ja. Maar... Um, uh, meer en meer er wordt toch wel zichtbaar dat uh, scheidingen ontzettend veel uh, schade opleveren, uh, Sowieso uh, ja, verdriet, uh, schade bij kinderen. Uh, dus inmiddels al wel duidelijk dat uh, echtscheiding betekent dat uh, ja, kinderen van gescheiden ouders toch een groot risico hebben op problemen. Maar uh, ik denk dat maar weinig bekend is dat echtscheidingen vaak ook uh, gepaard gaan... Uh, ja, met, met, met, met ziekteklachten, waardoor mensen uh, bijvoorbeeld meer uh, zich ziek moeten melden op het werk. Het levert een grotere druk op bijvoorbeeld uh, in het verstrekken van huurwoningen. Nou, al met al, dat gaat ontzettend veel uh, schade en ontzettend veel kosten... Ja, en dan mag best wel eens de vraag worden gesteld. Hè. Kunnen niet uh, scheidingen veel meer voorkomen worden? Uh, dat mensen zich er meer bewust van zijn. Um, ja, waar je op moet letten om je huwelijk goed te houden. Mm -hmm. En uh, dat mensen al in een vroeg stadium geweest worden... op uh, de mogelijkheid van volg van relatietherapieën bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, uh, u wilt een onderzoek, maar ik hoor het al. U kent de uitkomsten van dat onderzoek al, mevrouw Wiegman. Nou, dit, uh, deze week is er een, uh, een klein onderzoek uh, verschenen uh, in Rotterdam. Verschillende organisaties hebben eens even gewoon gekeken van waar gaat het om. Uh, maar het gaat nog om een heel klein onderzoek. Ik denk dat het goed is als, uh, als er een wat groter en stevige onderzoek wordt gedaan. Maar ook in opdracht van de overheid. Um, en dat die cijfers gewoon bij de regering ook verder bekend zijn. Ook bij de Kamer. En dat we met elkaar kunnen kijken uh, wat we kunnen doen. Ja precies. Maar goed, wat stel nou dat uit dat onderzoek wat u wilt komt. Dat het voor sommige mensen echt beter is dat ze uit elkaar gaan. Ja, ik denk dat je echt scheidingen nooit echt kunt voorkomen. Um, maar we kennen toch ook allemaal wel die verhalen uh, van mensen... waarvan je zegt van, ja, dingen toch niet uh, vroeg genoeg zien aankomen. Mm. Uh, toch meer alert moeten zijn. En um, ja, dat soort gevallen zou je toch wel voor kunnen zijn. Maar ja, als je het niet en... weet, dan weet je niet. Dan kun je ook niet op tijd zijn. Nee, klopt. Maar als je dus aan het begin van je huwelijk al meer bewust bent van uh, uh, waar moet je gewoon goed op letten en uh, wat zijn uh, belangrijke momenten om, om uh, nog eens extra te werken aan je relatie, ik denk dat dat al veel uh, leeft kan voorkomen. Maar wat stelt u nou voor, mevrouw Wiegman, dat we dan uiteindelijk met z'n allen vanaf uh, de eerste huwelijksgelofte in relatietherapie gaan? Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen niet nodig is en niet nodig hoeft te zijn. Maar wat bijvoorbeeld wel kan, op het moment dat mensen uh, in ondertrouw gaan... ze melden zich uh, op het gemeentehuis, stadhuis... Um, dat er toch maar eventjes gewoon wat informatie wordt verstrekt van... hey, uh, het is uh, nu allemaal geweldig en prachtig en we kijken uit naar een hele mooie dag. Maar... Was... maar uh... Heel wat informatie om in de toekomst eventueel gebruik van te maken. Ja, maar dat is ook niet voor niks, mevrouw Wiegman. Want dan moet je ook een onderzoek laten doen wat het kost... als twee mensen die elkaar toch niet zo heel erg mogen als ze in het begin dachten. Als ze toch bij elkaar blijven. Ja, maar goed, uh, dan zou ik zeggen, laten we dan eerst maar eens hiermee gaan starten. Met deze informatievoorziening, uh, ook Centra voor Jeugd en Gezin, zijn denk ik uh, belangrijke plekken... waar laagdrempelig informatie en hulp uh, verstrekt kan worden. En dan vind ik het nog wel eens interessant als we hier uh, serieus mee aan de slag gaan... om te kijken, niet zozeer alleen wat dit kost, maar met name ook wat dit uh, kan gaan opleveren. Ja. U, u zegt, er moet voortgeborduurd worden op die gezinsnota hè, van uh, voormalig minister Rauwvoet. 2009, wat stond daar dan in over dit soort zaken? Nou, eigenlijk een beetje dit soort voorstellen. van Hoe uh, uh, bied je al via zo'n centrum voor jeugd en gezin uh, laagdrempelig hulp? En dus er niet gewoon agressief bovenop. Maar gewoon een heel makkelijke plek waar mensen uh, gewoon even even terecht kunnen met hun vragen. Um, nou, waar ook kinderen gezien worden. Waar daar ook snel uh, dingen gesignaleerd kunnen worden. En dat dan in een veel eerder stadium ook eventueel hulp geboden kan worden. Nou, en eigenlijk een beetje dat denk denken over gezin, over relaties, over kinderen dat lijkt behoorlijk weg bij dit kabinet. Um, het is denk ik niet alleen symbolisch uh, dat er geen minister voor jeugd en gezin meer is. Maar je ziet gewoon het hele gezinsbeleid. Dat is ver te zoeken. Dat is verspreid over allerlei departementen. Ja. En uh, nou, uh, gezin dus even wat sterker maken. Uh, relaties sterker maken. De positie van kinderen sterker maken. Ik denk dat altijd heel erg belangrijk is. Esmee is Wigman van de ChristenUnie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar het conflict tussen Argentinië en Groot-Brittannië... over de Falkland-eilanden. Dat loopt verder op. President Cristina Fernandez, de Kirchner van Argentinië... dient namelijk een klacht in tegen Groot-Brittannië bij de VN. Ik heb ons aan onze canciller... om te presenten, formalmente... tegen het Consejo de Seguriteit van de Naciones Unidas... en ook tegen de Asamblea van de Naciones Unidas... De militarisatie van het Atlantische que implica een grave risico voor de internationale veiligheid. volgens Kirchner maken de Britten zich schuldig aan het militariseren van de Falklandeilanden. Londen stuurde vorige maand een oorlogsschip naar de regio. En vorige week kwam Prins William er aan voor een pilotentraining. Nou, we praten met onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Uh, Arjen, komt dat aan, deze aanklacht in Groot-Brittannië? Nee, niet echt. Uh, Londen reageert zoals het telkens gereageerd heeft de afgelopen maanden. Namelijk vrij stoïcijns. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken kwam al met een hele korte verklaring, een geschreven verklaring. En hij zegt, ja, de inwoners van de Falklandeilanden hebben er zelf voor gekozen om Brits te zijn. Ze zijn vrij om hun eigen toekomst te bepalen. En er zullen geen onderhandelingen komen met de Argentijnen over hun soevereiniteit. Tenzij de eilandbewoners dat zelf wensen. Maak zo'n klacht kans, wat denk jij? Nou, de Falklanders zelf denken van niet. We hoorden vanochtend Dick Sols. Hij is lid van de wetgevende raad van de -eiland, zeg eiland maar Het parlement van de Falklands, is op dit moment in Londen. En hij zegt dat het VN, VN handvest wat dat betreft glashelder is. The British government is absolutely right to back that um, fundamental right that we have to self-determination and this is the cornerstone of the UN, of course. This is enshrined in, in, in Article 1.2 of the, of the UN Charter and that is something that we hold very dear and that's something which we feel should not be taken away from us. Ja, in het VN-handvest is opgenomen dat volkeren recht tot zelfbeschikking hebben. Wij willen Brits blijven, dat koesteren wij. En kan dus niet van ons worden afgenomen. Nou ging het eerder mis tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Het mondde uit in de valklandoorlog. Kan het opnieuw escaleren? Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar. Want de Britse strijdkrachten op papier zijn vele malen sterker dan die van de Argentijnen. Maar ja, die spanningen zijn wel degelijk toegenomen met de komst van dat schip. Prins William... Uh, als reddingspiloot nu actief op de Falklands. Ja, dat wordt ook als een provocatie gezien. Toch ontkent diezelfde Dick Souls van het uh, parlement van de Falklands uh, dat er sprake is van een militarisatie. It's nothing more than the normal changeover of military equipment and the modernisation of the equipment that we use down there. Um, and as for Prince William being part of some sort of militarisation and flying a helicopter in civilian clothes, um, I think that's that's just nonsense. We knew for some time that Prince William, William was coming down to the Falklands. Uh, what we didn't know was the precise timing of that. Ja, we wisten al een tijdje dat uh, de Prins naar de Falklands zou komen. Dat is dus onzin. Er is ook geen sprake van militarisatie. Want ja, er is, sinds de oorlog in, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, is er een militaire basis op de Falklands met een schip, een oorlogsschip. Dit was een gewone gang van zaken kun je wel één kanttekening bij maken. Het schip dat de Britten nu gestuurd hebben is de HMS Dauntless. Dat is een van de modernste schepen die ze op dit moment hebben. Is in feite een soort drijvende raketbasis. En generaals van de Britten hebben vorige, jaar, vorige week met trots gezegd... dat dit schip in zijn eentje de hele Argentijnse luchtmacht kan uitschakelen. Dus het is wel degelijk een stapje omhoog... Uh, wat in de slagkracht van de Britten rond de Falklandeilanden. eilanden Arjan van der Horst over de spanning tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Smelt de stemming weg of is het het ijs? Of allebei, hoort u zo meteen. Vanuit Friesland, Is maar eens eventjes naar de weg. Jolanda van der Velde, hoe is het daar? Het gaat langzaam de goede kant op. 74 kilometer nog in totaal. Wat opvalt zijn de problemen op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussen en Knopen Diemen staat nog 10 kilometer. Bij Diemen is de rechte reis ook dicht. En ook lang is de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Venedal West 10 kilometer. Tussen Maarsberg en Venedal West is de linker rijstrook dicht. Heeft te maken met problemen met de rijstrooksignalering. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf knopend Ouderijn via Den Bosch en Nijmegen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over negen, minister-president Mark Rutte... moet weer wat meer VVD-leider Mark Rutte worden. En daarom heeft Rutte tien werkbezoeken gepland door het hele land. Verslaggever Wilma Borgman was erbij toen hij gisteravond begon in Zeeland. Het is behoorlijk vol in het Grand Café aan de Markt in Middelburg. kunt u het achterin horen? Mark Rutte begint daar zijn tournee. Dit is uh, de eerste van een reeks... Bijeenkomsten gaan we er zo'n komende jaren, ieder paar maanden, een van doen. Waarbij ik ook echt in VVD-verband spreekbeurt heb. En dat moet vooral informeel. Ja, maar ik kan jou even het woord. Dankjewel. De liberale achterban is nu nog behoorlijk tevreden. Maar het kabinet heeft lastige financiële discussies voor de boeg. En komt misschien wel met moeilijk te verdedigen bezuinigingsmaatregelen. En dan helpt het als de eigen achterban dat allemaal alvast een beetje kan en wil uitleggen. Ja, ik ben nu 15 maanden minister-president. Ik heb natuurlijk wel een partijcongressen, ook een spreekbeurt hier en daar. Maar het is toch heel erg van belang om ook uh, ja, vanuit uh, het VVD-perspectief het land in te gaan. En naar dingen te kijken, met mensen in gesprek te zijn. Dus ik heb vanavond een diner gehad met wethouders, met uh, gedeputeerde burgemeesters van VVD-huizen in Zeeland. En het overgrote deel van wat ik doe is uiteraard... Uh, uh, uh, als beste president maar ik ben ook vooral van mijn partij... dus daar hoort dit ook bij. In Middelburg gaat het deze avond over van alles. Over opbouwen van studieschuld. We moeten daar meer geld in steken en dat geld is er niet. Dus dat moet ik echt vragen aan jou, om meer bij te dragen. Over de bijstand. Ik ben zo blij dat er nu twee VVD'ers op dat departement hebben zitten. En dat we kunnen laten zien dat de VVD de meest sociale partij van Nederland is. Omdat we én zorgen voor een fatsoenlijke uitkering, maar er ook voor zorgen... en dat wijkt echt af van bijna alle andere partijen... dat mensen weer aan de slag komen. En dat is pas echt sociaal. Meneer ja. Roemer. De sociale werkplaatsen. Ik ga volgende week, maandag, met Job Cohen en Emiel Roemer... op werkbezoek in de sociale werkvoorziening. Nou, dat wordt een middag. Ja. We gaan op werkbezoek. Het experiment met vrije tarieven voor tandartsen. Toevallig vorige week kwam ik een, iemand tegen. Uh, een zwager van mij, die kent ook weer een tandarts. Die had hij toevallig mee. Uh, die kwam ik toevallig ook tegen. Hebben over zitten praten en die hebben mij uitgelegd... dat ze allebei hun tarieven niet verhoogd hebben. Over te dikke kinderen. En ik kan tien uur gym in de week geven op scholen. Maar als ze s'avonds alleen friet met mayonaise eten... sorry, dan ga ik het probleem niet oplossen. En jawel, normen en waarden. En het wordt nu ergens CDA-bijeenkomst... <tie> Voor Rutte is het allemaal gemakkelijk. Tot zover het leuke deel van het antwoord. Ja. Ik vond het een hele leuke avond. Heel veel ruimte om vragen te stellen. En ik denk ook dat hij er heel open antwoord op gegeven heeft. Geweldig. Ja. Geweldig? Ja. Ik vind uh, zijn kracht, zijn eenvoud en de transparantie... waarmee hij die onderwerpen aan de orde kunt stellen. En zijn onverwoestbare optimisme. Gewoon hoe hij het deed. Heel spontaan, heel vlot. Ook af en toe wat humor erheen. En toch gewoon heel goed en duidelijk antwoord geven op de vragen die gesteld werden. Ik vond dat Mark het uh, ontzettend goed deed en uh, hij wist ook echt waar het over ging. Hij had zich ook verdiept in onze provincie. Ik vond dat hij uh, ja zeer scherpe opmerkingen had deze avond. Het glas moet eigenlijk altijd uh, half vol zijn en niet half leeg. En dat, dat, is, dat is een bepaalde levenshouding en die heeft hij. En uh, dat is denk ik ook de enige manier om uh, sowieso verder te komen in de maatschappij. Ja? Wil jij er nog een, Mark? Allerlaatste. Weet u of de toch doorgaat? Eens in de 15 jaar wordt het land niet geregeerd uit Den Haag... maar door 22 rajonhoofden in Friesland. En ons lot is in hun handen. Premier en VVD-leider Mark Rutte op tournee dus En de volgende provincie die hij aandoet is Drenthe. Het is tien minuten voor half tien. Misschien wel Friesland, dacht jij, hè? Ja, ik ja. dacht dat. Nou, wie nou, weet, wie van weet. het weekend nog. Ja. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag is de laatste zittingsdag van een van de meest opmerkelijke processen in Spanje. De beroemde onderzoeksrechter Baltasar Garson staat terecht voor zijn poging... de misdaden van de dictatuur in eigen land te vervolgen. Hij ging uh, zijn boekje te buiten, zeggen twee extreemrechtse groepen die Garson aanklaagde. Wordt de onderzoeksrechter schuldig verklaard, dan wordt hij voor minstens twaalf jaar uit het ambt gezet. Een verslag van onze correspondent Rob Zoutberg bij het Hoge Rechtshof in Madrid. Het is wat gedoe hier bij het Hoge Rechtshof van Madrid... waar vandaag, na een week van zittingen, opnieuw getuigen worden gehoord... in de zaak tegen onderzoeksrechter Baltasar Garzon. Laatste getuigen vandaag die gaan vertellen over dictatuur, over Franco... en de doden die vielen, een stuk Spaanse geschiedenis... dat tot nu toe eigenlijk zo onbespreekbaar is geweest. Suprema impunidad. Al menos de nomina de responsables, die Garzon in generales. Carson start een aantal jaar geleden een eigenhandig onderzoek naar misdaden tijdens het regime van dictator Franco. De rechter, die zelf wereldberoemd werd door zijn vervolging van oud dictator Pinochet, ging daarbij buiten zijn boekje zeggen twee extreemrechtse vakbonden die Garzon nu voor het gerecht sleepte. Natuurlijk zijn de hoofdverantwoordelijken van de Franco-dictatuur dood, zegt Carsons advocaat. Maar de mensen die de trekker overhaalden in de executiepelotons, die leven nog wel. Heel veel zelfs. Carson ging volgens sommigen veel te ver. Er bestond angst dat hij tot op lokaal niveau de verantwoordelijke van afrekeningen alsnog terecht wilde zien. Al maestro, al alcalde del Partido Socialista. En daar komt Carzon zelf aangelopen, heel rustig. Jongen daarachter, bodyguard die hem beschermt. Het haar, als altijd, naar achteren gekampt, heel rustig. Shalom, Laus Trotdas. Zo gaat het naar binnen toe. Maria Peral, je bent verslaggever hier van de krant El Mundo. Heel kritisch steeds ten aanzien van Garçon in zijn berichtgeving. Waar gaat deze zaak nou eigenlijk over? Voor mij is het heel verrassend om te met juristen van de landen en organisaties. Een fout die naar mijn smaak gemaakt wordt, is dat in het buitenland wordt gezegd dat deze zaak gaat over het onderzoek van Carson over het franquisme in zijn land. Over de misdaden die in de tijd van Franco zijn begaan. Daar gaat het namelijk helemaal niet over. Sea absurdo condenado. Ya no los dire, nos lo hij had niet het recht die misdaden van het franquisme te onderzoeken. Dat was niet zijn terrein als, rechter, als onderzoeksrechter waar hij zich op mocht begeven. Bovendien was er dan ook nog zoiets als een amnestiewetgeving in Spanje. En dat is waar het allemaal om gaat. Y en in contra van een die is de de amnistía. Carson is hier net naar buiten gekomen, geblindeerde auto ingelopen en weggereden in de straat. Dat het ooit tot een veroordeling van het frankismo en de dictatuur zal komen lijkt uitgesloten. Misschien dat dat lot wel Carson zal treffen. Zijn tijd als onderzoeksrechter bij de Nationale Rechtbank lijkt hoe dan ook voorbij. Wij dragen onze correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Ze zijn onderweg hoor, de militairen die in Friesland het ijs sneeuwvrij gaan maken. Bij Woudsend, even, Mark, hameren ze op. Daar staan ook, Mark, bij jou mensen die alles weten van de dikte van het ijs. En daar zijn we wel zeer benieuwd naar. Heeft het nog zin het, de sneeuw eraf te halen? Ja, volgens mij wel. Want nou ja, ze zijn er in ieder geval wel heel uh, druk mee bezig. Uh, Anne Nagelhout, de assistent uh, Rayon Hoofd hier in Woudsend. Uh, hoe dik is het hier nu? Hier is het ongeveer 11 centimeter. 11 centimeter? Ja. Dat zou goed zijn. Ja. Nou, Bijna, het bijna moet er 15 zijn. Ja, er moet 15 zijn, want zie je de mensen die denken... Uh, 15 centimeter, dat is allemaal mooi. Maar als er hier uh, 16.000 mensen langs gaan... dan schaatsen ze er ook ijs af. Hè? Dus... Ja, dus, dus het moet, moet wel 15. Minimaal, minimaal moet het 15 zijn. Er wordt hier al geveegd, maar... Er uh, wordt hier geveegd, ja. Maar waar is het leger? Het leger komt eraan. Ja. Die zijn onderweg. Die zijn onderweg. Die ja. komen hier hoe later aan? Die komen hier uh, no, kwart voor tien, tien uur komen die hier aan. Ja, wat even voor alle duidelijkheid, wat is nu hun rol? Wat gaat er gedaan worden zometeen? Nou, we gaan een baan schuiven, want uh, de, de, de, de Slotermeer is een slechte plek op. Maar het is, bij de Lutzen is het ook nog niet zo vertrouwd. Dus uh, ze willen een alternatieve route doen. Dan komen ze hier twee maal door het dorp heen. Dan komen ze daar vandaan. Vanuit, vanuit euh, Sneek, zeg maar. Vanuit ja. Gaan ze hier onder de brug door naar de Sloten. En dan komen ze weer terug. Ze en dan moeten ze hierin. En dan gaan ze dan naar Stavoren. Gaan ze, naar de, ja, gaan ze richting Flusen en uh, gaan ze meteen naar Stavoren. Ja. Ja, hoe is dit stuk dan? Want uh, u bent al wel aan het kijken geweest? Op dit stuk? Ja, ja we hebben hier wel, uh, maar we konden niet verder. Wij zijn, uh, uh, gisteren waren de plekken bij de staat 4, 5 centimeter, centimeter. Dus... Dan is het niet vertrouwd. Nee, maar, maar nu ik... wel dan? Uh, ja, nu ja, komt nou, het 50 man, uh, ja, met 50 nee, uh, man met zijn kistjes aan. Uh... Als ze gewoon verspreid gaan staan. Zie, ze moeten niet op een, op een kluit van uh, 50 maand staan. Dat kan het niet. Nee. Ze moeten wel een beetje verspreid. Maar ja, daar hebben we jongens voor die het te uh, in het spul delegeren. Die gaan, uh, die gaan voorop. Ze zijn nu al bezig. Ze, weten dat ze, ze brengen dat nu in kaart, zeg maar. Dat ze weten waar ze de baan moeten leggen. En hoe doen ze dat dan? Hoe brengen ze dat in kaart? Met de met, uh, prikstok. Uh, prikstok en... Uh, nou ja, dat, dat is. ze kunnen zien waar ze Ze hebben het vaker gedaan, ze maar ze hebben vaker gaan, met dit beeldje gehakt om ja. het zo maar even te zeggen. Ja hoor. Ja, ja. ja. En wel fijn dat het leger komt. Ja, Ja, ja de baan moet schoon. Dus het is. Uh, ja... En van en, Friese zelf die. Uh, die ja, Friese zelf ook hoor, want gisteren was er een oproep heb ik een oproep gedaan op. Uh, ik er op Friesland en uh, nou, ik zei in 20, 25 maand, maar dan waren we 35. Dus dat is uh, vrijwilligers. Ja. Dus dat was geen probleem. En met deze 50 ja, man, kijken hoe ver je vandaag komt. Want ja. ja, even de stemming. Uh, ik proefde het een beetje in balk. begint toch wel op te slaan uh, van jij gaat het wel het door. Het is gewoon zo, het moet blijven vriezen. En als het niet, als het geen ijs aan zet dan is het. het niet. U werd ook vanochtend wakker en zag toen waarschijnlijk op een thermometer dat het niet Ja, nou, het was niet, nee. Nee, was niet nee dan komt er ook geen ijs aan. Nee. Als het niet, uh, want het was een graad of vijf. 5-6. En vanmorgen waren het 2 graden. We ja. dus ja. zijn het voel koud aan natuurlijk. We hebben die... Wel min uh, hebben we het nog steeds. We er wel min. Maar als dit nou goed is, als dit nog een beetje kan aanvriezen, dan is er misschien de alternatieve route voor vier ballen. Uh, ja, ja, dat zeker. Als er maar genoeg ijs komt. Ja. Ja. Ja, dat is en dan moet in, in ieder geval gaan. dat sneeuw er is, dus even. En af. die sneeuw moet eraf, ja. Zie je, en daarom uh, komt het leger ook. Hier. Die mannen die hebben natuurlijk. Uh, de pit. Ja. Doen, ja. Nou, wij wachten ze op. Zometeen hier aan de kade in trouwens ijzige wind. Het is niet ver onder nul, maar het voelt wel heel koud. Hmm. Nou, dat is op zich goed nieuws dat het koud is. Waar is het natuurlijk of het koud genoeg is? En u hoort het al eventjes. U hoorde Mark Hamer over balk. Daar is hij eerder vanochtend geweest. Daar is het ijs nog te dun. Er is ook niet veel bijgekomen. En om het ijs te meten moet het ijs stuk. Eh, en dat is zonde. Het kan ook op een andere manier. We hebben nu contact met Dick Broekhuizen van Grondmei, bouwbedrijf, die in balk is. Eh, wat gaat u daar doen, meneer Broekhuizen? Goedemorgen. Goedemorgen. Even een correctie. Grondmij is geen bouwbedrijf, maar een ingenieursbureau. Pardon. Um, wij gaan met uh, de grondradar, als uh, schaatsen, gaan wij, uh, gaan wij uh, het recht af en uh, meten uh, om de 5-6 centimeter de ijsdikte uh, en gaan dat ontsluiten richting de steden. zodat zij uh, als aanvulling op hun uh, nou, met plikstok gemeten uh, diktes uh, een voorspelling kunnen doen over uh, het aangroei van het ijs. En u doet dat met een radar? Hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Grondradar. Um, nou, fysiek is het eigenlijk een kinderwagen waar op de grond een antenne meeschuift die een uh, radiosignaal het ijs instuurt. weer kraast op het water en uh, door middel van de tijd die dit erover doet het signaal, kunnen wij berekenen hoe uh, dik het ijs ter plek is. En u, u meet dus al schaatsend? Correct. Ja. En, en het voordeel is natuurlijk, uh, Lara zei het al, dat je dus niet hoeft te hakken of te prikken? Nee, dat is, dat is correct. We hebben maar één uh, eiking nodig in het begin waar we vertrekken en dat uh, vragen we aan de ijsmeester te plaatsen. En dan uh, worden wij het ijs opgestuurd naar de overleg met uh, de Rilmhoofd en de Hiltma. En dan uh, gaan wij de wat zwakkere plekken gaan wij in kaart brengen. hoe het daar op dit moment uh, over een bepaalde lengte en gesteld is met de ijsdikte. Oké, okay, maar dan zie ik nog één moeilijk puntje, meneer Broekhuizen. Er is er al iemand ingegaan bij Balk. Ko Ko een Rionhoofd. Uh, ja. En dan uh, schaats u daar met die radar. Hoe voorkomt ja. u dat die radar getijs in uh, kugelt? Um, wij moeten wel een aanname doen in een overleg met de Rilmhoofd. Uh, waar het uh, dik genoeg is om er met één man overheen te gaan. En dus wij hebben minimaal nou, 5 centimeter, 6 centimeter nodig... zodat onze operator er veilig overheen kan. Wat, wat, excuse, wat leer je nog meer van die radar? Geeft die ook aan waarom het ijs daar zo dun is? Of? Nee, nee, nee. Dat gaat moet je zelf interpreteren. Aan, nee. Het gaat alleen maar om, om, om ijsdiktes... Um, ...die wij uh, nou ja, al schaaf inmeten. Wij zeggen niks over de kwaliteit van het ijs. We zeggen niks over um, um, hoe snel het gaat aangroeien. Ja. Het is een nulmoment en we zouden bij wijze van spreken... Morgen nog een keer de meting kunnen uitvoeren en dan kunnen zeggen, in overleg met de goh, het groeit aan bij deze temperatuur tot uh, x centimeter per dag of per, per, per 24 uur. Oké, okay, ja. En, en hoeveel van die apparaten heeft u? Wij hebben er op het moment eentje, de, mm -hmm. het is aardig aan de dure kant, maar het toch al een investering van ongeveer 150.000 euro bij de Nieuwwaarde. Mm -hmm. uh, maar mocht het uh, de wens van de Fieselstede zijn om uh, toch langere stukken, uh, bijvoorbeeld hele parcours zou ik me kunnen voorstellen, ingemeten te willen hebben, dan hebben wij komcollega's collega's bereid gevonden om ons te zijde te staan om dit uit te voeren. En uh, is dit liefdadigheid of wordt u betaald? Dit is uh, uh, liefdadigheid niet, maar dat is ook een leercurve. Uh, maar hij wordt hier niet voor betaald, nee. Dank dat u ons even te woord wilde staan over de dikte van het ijs. En ik wens u uh, succes met het meten met de radar. Dik Broekhuizen van de uh, ingenieursbureau Grondmeij. 15 centimeter ligt er in Emmen en daar wordt het dus druk gegaatst. De NK Marathon. Vrouwen gaan straks van start bij dat NK Marathon op natuurijs. U hoort flitsen van hun wedstrijd vanochtend op Radio 1. Wedstrijd van de mannen, de senioren, de aanrijders is vanmiddag live te volgen. Ook op Radio 1. En wij gaan door naar de collega's van de KNRO. Morgen zijn wij er weer. Ik wens u een hele fijne dag. Sven Kokom, wat heb jij in je uitzending? Lara, goedemorgen. Voetbal van Dalen worden harder aangepakt. Over een half uur presenteert Ivo Opstelte. Dat is de minister van Veiligheid en Justitie. Een nieuw plan van aanpak samen met de gemeente en de KNVB. Zometeen vertelt hij vast bij ons wat dat plan precies inhoudt. De PVV opent vandaag een meldpunt voor overlast voor Oost- en Midden-Europeanen. -Euro -Euro een moeilijk woord. En de kosten voor het middelbaar onderwijs bovenop het schoolgeld... aan de scholieren in rekening brengen, dat stijgt allemaal de pan uit en we volgen uiteraard het Nederlandse kampioenschap. Marathonrijden op Natuurreis. In Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien. Iris Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Duitse export is in de maand december onverwacht flink gedaald. Die lag in december 4,3 lager dan in de maand november. De daling van de export hangt samen met de recessie in Europa... en de terugvallende groei in landen als China en India. Ook de Duitse import nam af, terwijl daar een stijging werd verwacht. Voor de vijfde achtereenvolgende dag wordt de Syrische stad Homs beschoten door het leger. Dat melden archivisten in de stad en een mensenrechtengroep in Groot-Brittannië. Zeker vijftig mensen zouden zijn omgekomen in Homs. Twee coffeeshops in Venlo, die in een pand aan de grens met Duitsland zitten, gaan dicht als op 1 mei de wietpas wordt ingevoerd. 90% van de klanten komt uit Duitsland en die mensen krijgen geen pas. De eigenaar van de twee coffeeshops in Venlo gaat ervan uit dat ze wegblijven en dat hij zijn zaken dan wel kan sluiten. En de Belastingdienst moet toch de naam onthullen van een tipgever. Dat zegt de Geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem. In 2009 gaf die tipgever honderden namen van Nederlandse zwartspaarders aan de Belastingdienst. Fiskers is bang dat de spaarders wraak willen nemen als de naam van die tipgever bekend wordt. Maar de rechter is daar niet bang voor. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er is nog 40 kilometer over uit de ochtendspits. De langere files daarbij zijn die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussum en die Diemen nog 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. En verderop bij de Schiphol-tunnel nog 3. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, daar is de spits ook weer helemaal open. Tussen Marsberg en Veenendaal West 3 kilometer. En op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Voor het knopen Burgerveen 4 kilometer.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 Sven Kokkelman. Ivo stelt de minister van Veiligheid en Justitie... wil voetbalvandalen harder aanpakken en vertelt zo hoe. Het Brits parlement discussieert over excessieve bonussen in het bedrijfsleven. De PVV opent vandaag een meldpunt voor overlast van Oost-Europeanen. We zijn bij het NK Marathonschaatsen op natuurreis. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien bijna. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Bodegraven. Waar het ijs inmiddels een dikte heeft bereikt van 10 meter. En dat is meer dan genoeg om hier vanavond het Nederlands kampioenschap IJsklimmen te organiseren. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland Voetbalvandalen worden vanaf vandaag harder en sneller aangepakt. Zo direct, om tien uur, ondertekenen minister Uwe Opstelten van Veiligheid en Justitie... alle burgemeesters van gemeenten met een betaalde voetbalorganisatie... en de KNVB, het Landelijk Actieplan Voetbal en Veiligheid. Uwe Opstelten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in dat plan? Hoe gaat u dat geweld, met andere woorden, harder aanpakken? Het is duidelijk dat het even is, ook uh, na een aantal uh, uh, slechte uh, ervaringen uh, rond uh, wedstrijden en uh, Feyenoord was, uh, Ajax, AZ, uh, uh, Utrecht, uh, Twente en uh, NEC. We hebben gezegd met de KNVB, alle burgemeesters, openbaar ministerie en politie, alle neuzen dezelfde kant uit. is ja. dus een actieprogramma ja. voor, voor iedereen. Dat betekent iedereen maakt, een uh, elke burgemeester maakt met zijn team en zijn club een actieprogramma voor het hele jaar. Het tweede punt is dat er een, uh, een top 10 van de hoedekens van zijn uh, ter plaatse. Het derde punt is lik op stuk maatregelen, strengere straffen, meldplicht, contactverbod, gebiedsverbod. En het laatste punt is dat we de voetbalwet vroeger gaan en sneller gaan evalueren. De evaluatie is begonnen en we kijken duidelijk met een schuin oog naar de Engelse voetbalwet en de Engelse praktijk. Kan iemand straks met een stadionverbod nog gewoon het veld oplopen en een keeper aanvallen? Uh, dat, uh, dat moet niet meer kunnen. Absoluut niet. Dat zijn natuurlijk onaanvaardbare situaties. Kan niet en uh, dat is ook een van de aanleidingen om uh, met elkaar nu uh, uh, deze bespreking te hebben die zo dadelijk uh, uh, begint en waar we dat actieplan gaan uh, vaststellen. Ja, als ik het actieplan goed lees dan uh, zie ik wel heel veel meer overleg tussen alle verschillende instanties en uh, verantwoordelijken. In plaats van... Nou ja, dat in plaats van uh, inderdaad die strengere straffen, stadionverboden, meldplicht... Dat, dat zie je er eigenlijk niet zo erg in terug? Ja, dat staat wel, want het is natuurlijk ook per 1 april... is er een nieuwe wet uh, die wordt ingevoerd de wet invoering vrijheidsbeperkende maatregelen. En dan kan het openbaar ministerie uh, die maatregelen nemen, zoals een meldplicht, contactverbod en een uh, gebiedsverbod. En je hebt natuurlijk, dat is heel belangrijk, uh, je hebt goed overleg nodig tussen de burgemeester, tussen de voetbalclub, uh, tussen de politie en met het openbaar ministerie, de driehoek uh, en de KNVB en de BVO's, de voetbalclubs. Ja. Uh, dat is natuurlijk essentieel, dat die allemaal dezelfde Kant uitkijken dat de voetbalclubs ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is uh, belangrijk. Ja. Niet praten, maar uh, poetsen, maar wel met elkaar. Juist. Goed, dat is de, de, de nette variant van de Rotterdamse uitrekking, zou ik maar zeggen, waar u lang is Ja, ik was. ben nu in Utrecht, dus u begrijpt dat ik wat dat betreft... meer aanpas. Ja. ja. Goed, de vraag is, gaat dit wel werken? Want u had het net over de ja. voetbalwet. Die is er nog niet zo lang. En daar is nu ook al heel veel kritiek op. Nou, die wilt u dus ja. eerder gaan evalueren. Gaat deze nieuwe plan... Uh, dit nieuwe plan van aanpak, gaat dat wel zorgen... dat uh, politiemensen niet meer hun wapen hoeven te trekken? Dat er uh, eerder ME ter plekke is? Dat hooligans niet meer uh, het veld op kunnen? Dat de stadion ook worden uh, nageleefd? Antwoord is ja. Want dat, uh, dat moet, dat wil iedereen en het zal ook iedereen. En het is nu ook dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt hier in de zaal aanwezig is. en gewoon uh, straks uh, uh, ja zegt tegen dit uh, actieprogramma. Dus dat wij met elkaar ervoor zorgen dat het gebeurt. Kamer is ook natuurlijk heel kritisch, komt ook een debat uh, over die voetbalwet. Dat is ook aanleiding geweest om uh, aan te gaan scherpen. en meteen niet te wachten met het nemen van maatregelen. maar nu ook uh, te starten. Ook met die evaluatie. en dat niet aan te gaan stellen. Ondanks het feit dat die pas een jaar uh, van kracht is. Ja, eind 2010 zei u dat er behalve een database. want ook die wordt aangelegd. Uh, met, no met notoren overtreders, zal ik maar zeggen, van de regels. Uh, dat railschoppers ook 24 uur in de gaten moeten worden gehouden. Gaat dat ook gebeuren? Ja, zeker, wel. Uh, absoluut. Het is natuurlijk niet voor niets dat je een, uh, een top 10 hebt. Het dus kan in een gemeente er meer zijn, kunnen er ook minder zijn dan hoedekens. Uh, die leg je vast, die volg je. Uh, en dan doe je, neem je de maatregelen mee die, die nodig zijn. En eh, er komt ook een database, hooligans in beeld, 2, waardoor iedereen niet verrast kan zijn eh, dat die wordt aangepakt. Juist. Een week geleden liet de Tweede Kamer nog weten eh, dat die een stadionverbod van minimaal één jaar wilde en niet van drie maanden. Gaat dat lukken? Nou, dat zou kunnen, maar dat is een punt, vind ik, ook van, van, van die voetbal, de van die evaluatie van de voetbalwet, waar je in dat moet zeggen... Maar, wat mij betreft vind ik dat een, een hele um, voorstelbare maatregel. Goed, nieuw actieplan dus om voetbalhooliganisme, uh, zoals we dat in goed Nederlands noemen, aan te pakken. En hopen dat dit uh, wel gaat werken om tien uur. Ja, het moet gewoon prettig zijn om zondag uh, of zaterdag uh, of wanneer dan ook gewoon naar het voetbalveld te gaan en ja. je club te zien winnen. En als de club verliest, dan moet je dat leed op een sportieve wijze kunnen dragen... en niet gehinderd worden door al die uh, ongelooflijke toestanden ja. uh, en rotzooi eromheen. Dat is afgelopen. Goed. U gaat het, zoals u dat wat altijd noemt. Hoe noemt u dat als u een probleem met het lijf gaat? U gaat het? Dit gaan we gewoon doen. Aanpakken, zeggen we dan? Aanpakken en doorzetten. <laughs> ja? Even Opstelten, minister van ben... Veiligheid en Justitie. Ik dank u zeer. Dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Om de Elfstedentocht te mogen rijden... moet je lid zijn van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden en natuurlijk zijn ingeloot. De vraag luidt, geldt dit ook voor leden van het Koninklijk Huis? Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden. daar is hij weer, heeft het antwoord. Het, het is, in feite zijn er drie mogelijkheden. Kijk, als je als lid van het Koninklijk Huis ook lid van de Vereniging bent... dan kan het zijn dat je... Uh, uh, ingeloot bent. Zo niet, dan zou je eigenlijk moeten wachten. Er is één uitzonderingsregeling. Uh, het bestuur kan een aantal plaatsen en dat zijn maar heel weinig, dat zijn er zo'n zo vijf tot tien is zijn totaliteit, aan gastrijders meegeven. Ja, en dan zou het lid van het Koninklijke Huis moeten vragen of hij daarvoor voor in aanmerking komt. En dan kijken we wat de andere aanvragen zijn. En dan moeten we daar een besluit over nemen. Deze plaatsen zijn de vorige keer niet allemaal uitgedeeld. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat jan olaf Kos destijds een, een, een bewijs heeft gekregen om mee te schaatsen. Dus er zijn een klein aantal destijds uitgegeven. En elke keer, staat ook in de statuten, heeft het bestuur het recht om een klein aantal plaatsen op die manier te gaan verdelen. En destijds heeft natuurlijk de prins uh, uh, heeft daar ook uh, gebruik van gemaakt. Al dus Wiebe Wieling, de voorzitter van de Vereniging Friese Elfsteden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedeborgen Kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Bodegraven. 10 meter ijs en Marielle Beers. Een groot geel bord waarschuwt je als je hier het erf op rijdt. Glad. En glad, dat is het hier. We staan op het erf van Thomas Knopen. Klopt. Uh, IJsmeester in dit geval, uh, uh, want het is hier niet alleen glad op het erf, maar het is hier ook verticaal glad. Een enorme ijsmuur, bevroren waterval. Kunnen wij daar heel voorzichtig even naartoe lopen? Geen we, we glibberen even naar de muur toe. Ja, u heeft een... Hoe klinkt dat? En hoe, hoe dik is dit ijs? Dit ijs is van een centimeter of tien tot de ruim een meter dik om te klimmen. En in tegenstelling tot in Friesland, uh, is dit, uh, gaat dit, uh, dit wel door? Hè? Dit gaat zeker door. Vier dagen Fries is volgens ons genoeg. En we hebben geen 15 centimeter overal nodig. Want dit wordt vanavond hier het decor van het NK ijsklimmen. Het Open Nederlands Kampioenschap. Klopt, klopt. Ja, vanavond gaan we met 32 klimmers... gaan we kijken wie uh, de beste ijsklimmer van Nederland is op dit moment. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, eigenlijk uh, eenvoudig. Degene die bovenkomt heeft gewonnen... We maken het een beetje moeilijker met wat strepen op de wand. Dat je niet overal mag komen. En ja, als er meer boven zijn gekomen, dan is degene die het snelst boven was, heeft gewonnen. En de titel ligt open. De huidige Nederlandse kampioen is op tournée in het buitenland. Dus ja, iedereen kan zijn kans pakken. Want het is niet zomaar een gezellig wedstrijdje. Het gaat ook echt om het winnen. Je moet gewoon winnen. Want je kan nu Nederlandse. Het is een serieuze Nederlands... sport. Absoluut. Je kan nu Nederlandse kampioen ijsklimmer worden. En ja, misschien kan je wel een ticket voor de Olympische Spelen krijgen. Want het wordt demonstratiesport in 2018. 2000... 18 of iets dergelijks. Nou is het natuurlijk prachtig dat het uh, 1 à 2 weken per jaar vriest in Nederland. Mm -hmm. Dat u dan nou zo'n fantastische klimmuur in de achtertuin heeft. Maar wat doet een uh, ijsklimmer de rest van het jaar? Uh, ijsklimmen, Met klimmen gewoon lekker in de Alpen of in de Rotsen. Ook veel binnen gewoon tegenwoordig op de klimmuren in, uh, in de hallen in Nederland. Dus ja, eigenlijk van alles. En het ijsklimmen is gewoon een kleine window of opportunity en die moet je gewoon pakken. Dus als het er is, alles laten vallen en klimmen. Alles laten vallen. Dat klinkt mij een beetje eng in de oren. Ja, ja Het klinkt een beetje eng, maar uh, het is gewoon een keuze die je moet maken. En als je valt, ja, vallen doet altijd pijn. Moet je een helm op? helm op, stijgijzers onder, ijsbeilen mee. Kunnen we een stukje klimmen? Is geen probleem. Oké. Okay. Uh, dan heb je speciale spullen daarvoor nodig, hè? Stijgijzers, zei u net? Ja, stijgijzers zijn punten die we onder de schoenen zetten... om te zorgen dat je niet uitglijdt en dat je met je tenen gewoon in het ijs kan staan. Dan schop je in het ijs... En dan sta je in het ijs stil om omhoog te komen. En met je handen heb je ijsbijlen. En daarmee hak je... ...tot hij vast zit en trek je aan de bijl omhoog. Dus hier moet ik mezelf... Ik glijd nu al weg. Ik heb ook helemaal de verkeerde schoenen aan, heb ik begrepen. Uh, hier zou je dan zo omhoog moeten kunnen trekken? Ja. Aan... Oh, ik vind het een beetje wankel, eerlijk gezegd. Ja, dat ik is sta uh... gelukkig nog met mijn voet op de grond. Want dan... Ik moet er niet aan denken dat ik dan nog met mijn ene voet hier zo in zo'n... Ja, dat je op 500 meter hoogte ergens in een ijswand in de Alpen zit. Ja. Ja. Nee, het is ook een kwestie van vertrouwen krijgen. De eerste keer dat je weer klimt in het jaar is het gewoon uh, voornamelijk uh, ja, een uh, mindgame. Gewoon vertrouwen. Je moet durven blijven staan. En je moet durven doorpakken. En uh, ja, als je dat dan weer een paar keer gedaan hebt, dan klopt het allemaal weer. Dan vertrouw je op je voeten. Dan vertrouw je op je materiaal. En dan vertrouwen op je maatje die beneden staat en de touw vasthoudt. Doet u vanavond zelf ook mee? Helaas. Ik mag niet meedoen. Ik, uh, ik ga het zo moeilijk mogelijk maken voor iedereen. Dus ja, dan is het een beetje flauw om zelf ook mee te doen. Uiteraard klim ik vanmiddag wel voor de wedstrijdroute om uh, te kijken of we het moeilijk genoeg hebben gemaakt. Volgens mij is het een meter of 10 naar de top. En ik heb, geloof ik, 10 centimeter van, uh, heb ik gehaald. Uh, ja, voethoogte 10 centimeter, ja. <laughs> Oké, okay, succes vanavond. Dankjewel. Bijdrage was dat van Maria de Beers. Straks de Labour-partij in Engeland wil een einde aan de excessieve bonussen in het bedrijfsleven. Maar 3... 2-1-0. Deze dag, 1999. Oh. De ochtendspits begon vanmorgen al om 6 uur en duurde tot ver in de middag. De hele Randstad, de A1, A2, A4, A9, A10... om kwart over negen braken de files alle records. 72 files met een lengte van 975 kilometer. Ja, mocht u hebben gedacht dat afgelopen vrijdag de chaos op de weg... door de winterse omstandigheden een uitzondering was... dan wijs ik u nog even op deze dag in 1999. Sneeuwval veroorzaakte toen de drukste ochtendspits ooit. 975 kilometer files stond er toen... U voor dat net voor filelezer Arnoud Broekhuis van de ANWB. Een hoogtepunt in zijn filecarrière. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want uh, toen men opstond, toen lag er al een, uh, een sneeuw En uh, we stonden al vroeg in de file met z'n allen. Bovendien was het uh, de autorij in Amsterdam. Dus er waren ook heel veel bezoekers onderweg naar Amsterdam. Nou, die zijn er uiteindelijk nooit gekomen. In het fysieke huis in Amsterdam begonnen de meeste operaties een uur te laat. Omdat artsen en medisch personeel in de file stond. In de polykliniek kwamen de patiënten niet opdagen. Nou, de mensen die onderweg waren naar hun werk, die hebben er eigenlijk de hele dag over gedaan. En de meesten die hebben besloten, uiteindelijk waren gestrand, om maar naar huis te keren. Want hun werk zouden ze die dag niet meer bereiken. De sneeuw zat eigenlijk in het hele land. De treinen was ook een probleem. Dus uiteindelijk zijn ze er nooit gekomen en het was eigenlijk een, een heel bijzondere dag. Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hadden de grootste moeite om alle passagiers die te laat waren om te boeken op andere toestellen. We hebben alleen al in Europa meer dan 25 vluchten moeten annuleren. Daarnaast hebben vliegtuigen die met bestemming Amsterdam aankwamen... in sommige gevallen zelfs een uur lang te holden, de holden... dat de rondjes vliegen tot ze konden landen. Maar ook dat is niet aan alle, alle omstandigheden gelukt. En dat hield in dat er enige intercontinentale vliegtuigen... uiteindelijk zijn uitgeweken naar luchthavens buiten Amsterdam. Als filelezer was dit een, een hele opmerkelijke. Maar de meest opmerkelijke, dat was weliswaar in de middag en avond... dat is 25 november 2005 geweest dat we s'morgens al in de file stonden op de Veluwe... en de volgende ochtend, zaterdagochtend, om half zes de laatste file voorbij was. Alleen al op de snelwegen werden sinds middernacht 200 ongevallen geregistreerd. En net toen de files vanmiddag langzaam oplosten... reden drie vrachtwagens op elkaar op de A4 bij Roelof Arendsveen. De, de ochtend van 8 februari 1999 was een, een ochtend om nooit te vergeten... met zoveel sneeuw en zoveel files en een recordlengte van 975. Nooit meer vertoond. Het hoogtepunt van filelezer, Arnoud Broekhuis van de ANWB, deze dag in 1999.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 Front nobody's in and nobody's home Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is the life, and you wake up in the morning. McDonald's, this is the live. Het is tien voor tien. U luistert naar de Caro op radio 1. We gaan naar Emmen, althans in de buurt van Emmen, naar de Rietplas. Want daar zijn de veteranen geëindigd voor hun marathon NK, schaatsen op Natuurreis. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. En daar hebben we op die Rietplas bij het park Sandoer dezelfde kampioen als het vorig seizoen gezien. Rudy Groenendaal, een rijder die eigenlijk wel overheersend is in die Masters-klasse. Hij is 41 jaar, hij komt uit Pijzen in Drenthe. En als je naar zijn erenlijst kijkt, dan zie je daar heel veel eentjes staan achter zijn naam. Hij wint heel veel. Hij won bijvoorbeeld gisteren ook nog in de ronde van Duurswold in Steendam in Groningen. Dat was ook een hele zware marathon waar de ijskoude noordenwind er een slagveld van maakte. En datzelfde gold eigenlijk wel voor het Nederlands kampioenschap van vandaag bij, uh, bij die Masters. Uh, flinke noordoostenwind waait over die rietplas. Het is een open gebied, uh, weinig beschutting, dus je hebt veel last van de wind. En dat zorgde ervoor dat het ook bij die Masters wel een slagveld werd. Uiteindelijk vijf koplopers onder wie, dus die Rudy, Rudy Groenendaal. In de finale was het uh, Koert van Es, afkomstig uit Zwolle... die nog probeerde om weg te geraken uit die kopgroep van vijf. Dat lukte hem niet. Het werd een, een sprint... Waarin Rudy Groenendaal nog eens een keer liet zien dat hij absoluut de beste is. Ru uh, René van den Meulen wordt tweede en Sjauke Hellenga wordt derde. Maar ze werden toch wel behoorlijk eraf gesprint door die Rudy Groenendaal winters. Voor de tweede keer op rij het Nederlands kampioenschap op de natuurreis bij de Masters. Eerste categorie zit erop. We gaan ons opmaken voor de start bij de vrouwen. Zij vertrekken over een minuut of acht. Titelverdedigster daar. En ook zo'n dame die dit seizoen al heel veel heeft gewonnen. Voske Tamar van der Wal. Sebastiaan, één vraag nog. Is het zijn brandmeester inmiddels gegeven bij jullie? Uh, ja, we hadden een klein brandje in onze reputagewaard. <laughs> <laughs> maar het, het zijn brandmeester is, is gegeven, hoor. En alle verbindingen zijn omgelegd. Dus vandaar dat ik uh, dankzij de snelle technische hulp toch gewoon uh, tot jullie kan komen. Het was schrikken, maar het is opgelost. Sebastiaan, dankjewel. We horen je straks na tien uur weer met De Vrouwen. Dit is Radio 1. Goedemorgen, ja. Nederland. Nu naar Groot-Brittannië, want de Labour-partij daar... wil dat er nu eindelijk een einde komt aan de bonuscultuur in het land... waar de crisis voor de gewone burger steeds meer voelbaar wordt. Past het de bazen van grote bedrijven niet langer... om nog excessieve bonussen ontvang, te ontvangen, stelt de partij. Vanessa Lamsveld, correspondent in Groot-Brittannië. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe excessief zijn die bonussen eigenlijk? Nou ja, op het hoogtepunt van de financiële boom ging het in totaal om zo'n 12 miljard ton. En vorig jaar was het naar zo'n 7 Hey, die pot wordt natuurlijk verdeeld, waarbij de lagere in de pikorde misschien een bonus krijgen van 10.000 ponden. Maar de hoogste basis, zoals vorig jaar Bob Diamond van Barclays, die ging 6,5 miljoen pond. Juist, en als Britse politici zich druk maken, zeker van de zijde van Labour, dan kan dat er hard aan toe gaan in dat House of Commons, in, het, in de Tweede Kamer in Groot-Brittannië. Hoe was de sfeer daar? Ja, de, om heel eerlijk te zijn, Philip, een beetje tegen. Het was niet zo verreerd als je de woede die je op, op straat proeft als je Britten spreekt. Maar er vlogen wel de nodige verwijten over de tafel. Zo sprak een parlementariër van de Liberaal Democraten over de hypocrisie van Labour in het hele debat. Ja, omdat Labour aan de macht was ten tijde van de grootste boom in bonussen. Maar Labour voelt dat ze nu kunnen scoren met dit bonusdebat. En daarom dat Labour-leider Ed Miliband dit debat ook aangevraagd. Ja, dat vorige week bekend werd dat RBS-paas Steven Hester een bonus zou krijgen van bijna een miljoen pond. Ja, door die politieke druk heeft Hester uiteindelijk zijn bonus ingeleverd. En dat wordt gezien als een groot succes voor Labour. Ja, en hoe willen ze die bonussen precies gaan aanpakken? Ja, Labour wil eigenlijk dat de hele cultuur wordt aangepakt, waarbij bankiers automatisch een bonus krijgen. En uh, de partij wil dat alleen bonussen worden uitgekeerd uh, bij uitzonderlijke prestaties. Ja, dus concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld dat ze een bankbonustax willen, een, een belasting op de bonussen. Daarnaast willen ze dus dat er meer transparantie komt bij het bepalen van de hoogte van die bonus. Want het is het zo dat je die wordt bepaald door commissies, waar alleen de hoge heren zelf in zitten. En uh, dus krijg je vriendjes die elkaar hoge bedragen toeschrijven. En Labour wil nu vooral dat er gewone werknemers, dus mensen van de werkvloer in die commissies komen, zodat er iemand in de Kamer... is die niet in die, in die bubbel leeft. Ja. Nou zou je zeggen dat de politiek niet gaat... over de winsten die het bedrijfsleven maakt... en wat ze met die winsten doen? Nee, maar bijvoorbeeld RBS is natuurlijk wel een bank... die is gered door de belastingbetaler. 83% ja. uh, van RBS is in handen van de... The Royal staat. Bank of Scotland, hè? Ja. ja, dat is precies. En, um, maar ja, de, de, de, de grote vraag is natuurlijk ook... Uh, wat. ...gaan ze doen met uh, de banken die niet uh, de staatswet hebben gekregen... ...zoals de BarFace en de HSBC. Ja. En Labour vindt dat eigenlijk ook die banken... Uh, uh, ...ook terughoudend moeten zijn met het uitkeren van hun bonussen... ...want zij zeggen, ja, de belastingbetaler staat in feite garant voor deze banken... Too big to fall, te groot om moet vallen... En ja, dus ook daar zouden de bonusen een stuk lager moeten zijn. Ja, nou, morgen wordt bekend wat Bob Diamonds, dat is de baas van Barclays, van bonus zal krijgen. Bestaat er nog een kans dat hij, mocht hij een grote bonus aangeboden krijgen, dat hij die, die nog zal aannemen? Nou ja, dat, is, dat is inderdaad een hele spannende. En precies ook omdat ik net zei, dat is namelijk omdat dat geen staatsbank is. Dus uh, dat is, daar wordt met veel spanning naar uitgekeken. Ja, uh, ja vorig jaar heeft hij, wat ik al zei, 6,5 miljoen pond gekregen... Nou ja, um, uh, ja, het is echt moeilijk te zeggen wat hij precies gaat doen... maar de kans is toch wel groot dat hij in ieder geval iets van een gebaar zal moeten maken. Ja, tegelijkertijd zeggen ze in The City, het financiële hart daar in Londen... Uh, dat de financiële sector naar Hongkong of Singapore gaat uitwijzen... als die bonussen niet meer zullen worden uitgekeerd. Is dat gevaar ja, dat reëel? Ja, dat is natuurlijk ook het hele, ja, dat is het hele probleem. Het hele, en daarom is het ook, duurt het ook zo lang voordat er echt concrete maatregelen komen. En je ziet ook de, de conservatieve worstel hiermee. Aan de ene kant... Premier Cameron, die, die heeft een paar weken geleden nog gezegd... dat hij echt er wat aan wil doen, dat hij echt die bonussen aan wil pakken. Alleen ja, tegelijkertijd is de City een van de belangrijkste industrieën voor Engeland. Ja. Dus uh, ze willen wel gehoor geven aan die kiezer... maar aan de andere kant willen ze vooral ook niet de City afknellen. En ja. daarom heeft de minister van Financiën Osborne gisteren nog na het debat... Een pleidooi gehouden tegen deze hele bonusheffingen en gewaarschuwd voor het anti-bonuscultuur. Juist, dus de Labour heeft weinig gehoor gekregen bij de regering Cameron, om het zo te zeggen. Ja, en, en de, uiteindelijk is dat natuurlijk ook, los van de discussie, ook een heel politiek spel aan de hand. Want ja. Uh, Labour die probeert nu natuurlijk uh, te scoren door uh, uh, op dit debat uh, punten binnen te halen. Juist. Maar de het laatste wat zij natuurlijk willen is dat Labour uiteindelijk met de eer gaat strijken. En straks, als er nieuwe verkiezingen zijn, gaat zeggen: ja. ja, kijk, wij uh, hebben wat aan die uh, bonus gedaan en jullie niet. Vanessa Lamschout vanuit Londen, dankjewel. Tot zo bij de KRO. Nederland leidt aan El koorts. We zitten er 15 jaar op te wachten. Het gaat gewoon echt gebeuren nu hoor: de gekte. Reis in Friesland is nog veel te dun. Hoeveel was het gisteren? Zes. We gaan, zaterdag. zaterdag. Dat zou mooi zijn. Ja? We horen het kraken. Het moet 15 centimeter zijn. We gaan kijken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verderop woont een vrouwtje met, ik denk wel, 20 144's. Ik zie haar nooit, maar die 144's wel. En die zien er slecht uit. Mager, vies en die stank. Blah. En dat eindeloze gemauw. Zo zielig. Dit is echt niet goed, hoor. Ziet u een dier in nood?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 Ze is al jarenlang op zoek naar een haalbaar pensioen voor haar accountantskantoor met maar twee medewerkers. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom het nieuwe pensioen. Dat is een pensioen voor alle bedrijven vanaf één medewerker. Kijk op hetnieuwepensioen.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Dit is Radio 1.